Gert met het NOS-journaal. In China lijken de protesten tegen de strenge covid-maatregelen en lockdowns zich uit te breiden. Onder meer in Shanghai en Peking waren demonstranten op de been. In Shanghai werd onder meer geroepen om het vertrek van president Xi. Directe aanleiding voor de protesten was een brand in een appartementencomplex in de stad Urumqi... waarbij tien mensen om het leven kwamen. Er zijn berichten dat de bewoners vanwege covid opgesloten zaten... en geen kans hadden aan het vuur te ontsnappen. De politie heeft twee afritten van de A2 bij kerk Driel en Zaltbommel afgesloten... om te voorkomen dat meer mensen naar een illegale raveparty komen. Het feest wordt gehouden in een leegstaande loods in het Gelderse dorp Amazodin. Agenten kwamen op het feest af na meldingen van buurtbewoners. Volgens de politie zijn meer dan 1500 mensen aanwezig. In de buurt van de locatie staan busjes met M.E.'ers, MA maar die zijn niet ingezet. Het lijkt erop dat de party bijna is afgelopen en dat mensen vertrekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vanaf vandaag hevige sneeuwval verwacht. Miljoenen mensen in de stad hebben nog altijd niet of nauwelijks stroom. Dat komt door de systematische Russische raketaanvallen op de energievoorziening. De Oekraïnse netbeheerder zei gisteren dat het nog steeds maar driekwart van de benodigde stroom kan leveren. President Zelensky roept bewoners van Oekraïne op zuinig om te gaan met elektriciteit. Een Brits parlementslid hangt een rechtszaak boven het hoofd... omdat zijn voorouders betrokken waren bij slavenhandel. De regering van Barbados overweegt volgens The Guardian... een rechtszaak tegen de man om hem te dwingen tot herstelbetalingen. Zijn familie heeft sinds de 17e eeuw een plantage op het Caribische eiland. Het weer bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen ook bewolking en soms nog regen of motregen. En dan maximaal 8 graden.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 En dan zo open onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Onze muziek wordt iedere week weer beschikbaar gesteld op Kort Draai. Daar bedankt hem hartelijk. Deze week weer een heleboel mooie oud-won Onderweg zometeen uh, Albert de Boy, maar eerst August de Laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde hij zich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 Scenario Augusta Lapert. Ik heb een huis met een duintje gehuurd. Opname 1938. Ieder mens die heeft een verlangen en met wat Even kus je open naar de spiegel, Of het dit dat je moet zijn Ja, de zware zorgen rimpelt dan van je bezit Met een opgewekte reclame Wie is altijd vrolijk blij Zet alle zorg opzij En heb je ooit verdriet Denk aan dit lief ¿Cómo blau?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 En in 1927 werd hun dochter Louise geboren. We Hebben het over niemand minder dan Lou Bandi? Die overleden in uh, Zandvoort trouwens. Hè? Dat nog niet wisten. Uh, op 24 juni 1959. Lou Bandi nu op de radio met Louise. Zit niet op je nagels te bijten. Opname 1946. En het verwijst natuurlijk naar zijn eigen dochter. Die geboren is uh, Louise in uh, 1927. En luister maar. Lou Bandi met Louise. Zit niet op je nagels te bijten. Lovice Lovice was een leuke meid van namelijk 16 jaar Ze was een petit peu maar dat was geen bezwaar Maar zij weet op haar nageltjes dat hun vermoeid lag En telkens als ze weer voor wie mama bleek toch af Louise, ze zit niet, op je nagel Wat bies, lobby zich, al met dat beten nog, anders heb je een stof. Je kleine vingertjes zit op die long Ik liever wat de blobby, ze zit niet op je navels te beten. Wacht, want bies, lobby zich. Men heeft er kleine met mosterd maar ze. heeft... Ze linken met de vos, van tappen spul op in totheen. Als op verkleinen vingertjes van vrieskomentjes zijn. Bloe ze zitten niet op je nagels, te weten wacht. Of vies, bloe je Je zult met dat been je vinger verkleden. Op vies, loe is oh met dat Als je vraagt hoe konstant je een antwoord zo volpret, mijn jongen houdt mijn auto vast, ze zit vol mogen zetten. Zo weet dat je niet op je navel of ze bent Na de zending uitgebracht, weinigen slecht denken in aan de waarde van zo'n woord. Terminaal verleid I'm Het pad ook niet altijd op rozen, die toch maakt het een leven strijdlicht. Want bij vreugde en leed hem beschoren, verschijnt wat voor immer hem vindt. Als de eersteling hem wordt geboren, moeder zingt bij de wieg van haar kind. Twee ogen zo blauw. De grijzaar vermoeid en versleten, en niet het leven van waarde meer, Al door allen verlaten, vergeten, Hij alleen op het einde maar was, Is een toch herinnering gebleven. ...die hem toestort in deens aan vuur. Het is zijn laatste strand warmt in het leven... ...en hij neurigt bij het knappende duur. Really, dude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 de straatweg. Hij bereidde het programma samen met zijn vrouw Sari eh, eh, en zoon Giel bereidde hij het uit tot een van de grootste eh, platenwinkelketens van Nederland. En natuurlijk zijn eh, zoon was eh, Giel Montagne, ook een presentator van de televisie. U hoort hem nu. Hebben we hebben het over Max van Praag met Daar Zijn de Appeltjes van Oranje weer. Een opname 1946. Precies als goed verweer, een sinazappelen er en die roelt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van randje weer. Zineszappelen zoekt ze zelf vooruit, kleine grote ken ze elke maat. Bij terwijl ze het zap kind zo roept de man nog vragen, oh daar zijn de appeltjes van de oranje meer. Zien de zapelslaankjes hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet verlauwen. Van je hele houde houten moet waarin. En van je hele hoofd houten moet waarin. En van je hele hole, houten, ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heine, Van je hele holle moet maar in. Je zo'n verkoopt gehoor, en hij verkoopt er door Want als hij maar begint, dan zingt in de hele buurt koor. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer Gesine zacht, we ze zelf maar uit Kleine, grote, kempen elke maand, betere zin en zaffers zo zo de man nog De Daar zijn dammetjes van de ratje weer, de zinde lang is hier. Geld dan de vrouw, die staat er niet er Van je hele la la de la maar in En van je hele la la la la la nog eens zo fijn als de handeltjes van Fidel van je hele onderhoud in de moed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 Het waren aan de inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Jeans, paste de jeans, ga meneer de baron iets halen. Want jeans, paste de jeans, de baron moet een rekening betalen. Hij kocht bij mij een pantalon. Omdat hij zo de straat niet meer af kan. Want zijn broek was versleten op de draad. Ga eens vragen hoe het naar het betalen staat. Meneer de Baron is niet thuis. Hij is nu al weken lang van huis. Hij maakt een expeditie naar het noordpool. vol ijs. De Baron is al weken lang op reis.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 Zit hij nu al een dag of wat? Zijn kleren heb ik bij Ome Jan gevraagd. Ik kan nu zeggen, er was. Wordt... Heel en je hoort de weg, stelde niemand klagen. In het boemeltje van Purmeren. Raten, laten, lief het monster langs de lijn. Kreunen, steunen, harten staan een koets. Met een vaart van minstens 20 kilometer Met een plaatsbewijs van zeker 60 Dit je een goede oude afstandsvreter In het boemertje van Purmeren Vreunen, steunen, maar er staan een koe, op zet de trein. En we staan heel gezellig door de ramen, grote ramen van kanton en verkanen. En we flirten heel gezellig met de dame in het boemeltje van Purmeren.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 overleden. In Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlandse acteur, cabaretier, zanger en revueartiest. En hij is natuurlijk bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. Hij werd geboren in de Raamstraat, in de Rotterdamse Zandstraatbuurt. Als zoon van de komiek en caféhouder Levi David en Francine Terveen. In een joodsarme gezin van vier kinderen. Zijn ouders traden op met de komische duetten. En Louis zongen als achtjarige op kermissen door zijn broer Hartog Hakkie. begeleid op de piano. Akkie en Louis gingen, op, uh, gingen in de zomermaanden... naar de havenloze school. kregen daarnaast twee lessen Akkie in muziek en Louis uh, in een moderne taal. En de leraar van Louis, meester Torm... was een grote variateliefhebber... en bracht het over op zijn leerling. Louis Davids hoort u nu wederom met Mina... de zet zo'n lekkere bakkie koffie. De opname 1935. Luister maar.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 En kennis dat is een boffie, maar ze zet zo zo'n lekker bakje koffie. Of zo'n lekker bakje koffie. kan niet trotten, niet trotten, niet trotten. Ze is absoluut niet wat je noemt mondijn. Toch houdt ze van rabotten, robotten, robotten. Wanneer ze met me stoeit, doet me alles pijn. Ze heeft nog nooit aan sport gedaan, maar loopt ik als ze straf. Als zij begint te tippelen bij Piet Moes, komt ze bij de af. Het is maar een meisje van alle dag. Alentje die er wezen mag. Ze speelt geen hockey met een stokje, dat is een boffie. Maar ze zet zo'n immers bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie. Vla, vlo, vlo, zak het zakken, pas of. Mijn Mina heeft een feestje, een feestje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 En wezen mag. Ze draagt een kreptechie en pyjama Dat is een boffie. Maar ze zet zo'n lekker fucking koffie Oh, zo'n heerlijk fucking koffie Een pakje leuk We leeft de tijd van de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 het Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een wedding. Want het komt wel weer een orde. Moet ik trek je ergens van aan. Zal ik niet, zing ik niet. Achter de wolken schijnt de zon. Vaderland, elke dag. Dan heb je een vientje of een halve tocht. Als er geen gevoel was, dan dan niet iedereen het land. Het is voorlopig afgelopen met het schilderschap. Maar het komt wel weer.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 Elke week zoeken we een paar leuke plaatjes uit. Zo ook de volgende artiest, Cornelis, roepnaam Kees Bruijs... geboren in Sparendam op 7 maart 1889. Overleden in Amsterdam op 28 maart...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 Is al een paar keer gekocht ook. hoort nu Kees Bruis met Breng eens een zonnetje. Het leven, dat is geen parijsje. Ik weet dat alles van. Blij je bedrukt partijtje. Maak van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken. Het hangt aan een zijde draad. En je succes wilt voegen. Luister maar na van Breng eens een zonnetje. onder een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Voor zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvrucht schijnt een nieuwe moed. Breng in een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Wordt u zo nu en dan een liefde wensen, het springt voor zich die goed doet goed, om te moed. Kun je wat oversparen, gaat het je zakelijk goed, blijf dan iets aan te vervaren, maar geef vanuit dat de moed... Leven en laten leven, daar komt het hier op aan. Kun je een andere geven, doe het glans op aanbrengen. Een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Voor zo nu en dan de liefste mensen. Een beetje levensvreugd, schijnt een nieuwe moed.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 Dachten en dalen brengen ook van de schijf, maar dat het door mijn vader ook om broden Zij gezichten zien, doet je toch goed? door u en banen hunnerie, de wensen, het spreekwoord zegt goed doet, goed.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 Cristiani met Ik zie de zon. Een opname van 1944